Lotlewin met het NOS journaal. Bauke Mollema heeft de in de Tour de France op zijn naam geschreven. De renner van trek soleerde naar de zegen. Het is de eerste winst van Mollema in een tour-etappe en zijn tiende zegen als profrenner. Palestijnen weigeren de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg weer in gebruik te nemen, omdat de Israëlische autoriteiten detectiepoortjes en bewakingscamera's hebben geïnstalleerd bij de ingang. Het gebied in het oude centrum van Jeruzalem werd vrijdag afgesloten na een aanslag waarbij twee Israëlische agenten omkwamen. Vanochtend werd de heilige plaats heropend voor publiek, maar de Al-Aqsa moskee roept moslims op om niet door de poortjes te gaan. Het moskeebestuur vindt het een schending van de bestaande. De afspraken. Zeker 27 mensen zijn in de Democratische Republiek Congo om het leven gekomen toen hun boot zonk. 54 opvarenden worden nog vermist. Volgens persbureau AFP gebeurde het ongeluk op donderdagnacht in de rivier Kassai. De gemotoriseerde vissersboot zou zijn omgeslagen, mogelijk omdat die overbelast was. Voor de achtste keer in zijn carrière heeft Roger Federer het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Zwitser was in drie sets te sterk voor de Kroaat Marin Cilic. Die was niet helemaal fit. Hij moest zich meerdere malen laten behandelen aan zijn voet. Federer schrijft met zijn achtste titel geschiedenis. Hij passeert nu de Amerikaan Pete Sampras die Wimbledon zeven keer won. En 33 mensen zijn gewond geraakt bij een botsing tussen karretjes op een achtbaan in een attractiepark in Madrid. Vlak voor het einde van de rit klapten de volgepakte wagentjes op elkaar. 27 inzittenden zijn met blauwe plekken, builen en duizeligheidsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan nog, Vanavond trekken regenbuien vanuit het noorden het land over. Morgen start in het zuiden nog met een bui. Later is het overal droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit. Zandvoort.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 Muziek van uh, verschillende pleimagen, weer verschillende componisten, dus een gevarieerd programma. Ik zat laatst uh, te kijken naar een uh, nostalgisch uh, tv-kanaal en uh, toen uh, werd daar uitgezonden een uitzending van Ontdek je plekje. En ik zat me toch eens af te vragen van wat is nu die openingsmuziek daarvan? Want dat vond ik best wel een leuk stukje muziek. Nou, we zijn dat gaan uitzoeken voor u. We zijn dat gaan uitzoeken voor u en we hebben het gevonden. Het stuk heet uh, Zemir E Azor, nummer 3, Pantomime. En het is geschreven door André Ernesto Modeste Gretri. En het wordt uh, in dit geval uitgevoerd door het Orchestre de Bretagne uh, met Stefan Senderling. MUZIEK <tied> En deze muziek heeft u natuurlijk heel vaak gehoord in de jaren tachtig als je naar de Afro-televisie keek. Het programma Ontdek je plekje. Daar was dit dus de titelmuziek van. We gaan door met de symfonie nummer 7 in a opus 92 van Ludwig van Beethoven. Eh, daaruit eh, delen, pakken wij het deel Poco Sostenuto Vivace. Het wordt uitgevoerd door het koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding natuurlijk van de ster-dirigent Bernard Heitink. Ja. Verder met uh, Antonin Dvorjak, Tsjechische componist. Ook een deel van zijn leven in uh, Amerika heeft doorgebracht. En daar onder andere zijn symfonie The New World op inspireerde. Wij gaan, uh, of baseerde moet ik zeggen. We gaan nu van deze componist draaien het, uh, de symfonie nummer 7 in D, mineur. Opus 70 en uh, daaruit het eerste deel, het Maestoso. En het wordt uitgevoerd door hetzelfde team wat u net hoorde: het Koninklijk Concertgebouworkest met Bernard Haitink als dirigent. door met Wolfgang Amadeus Mozart en van hem gaan wij beluisteren een rondo in A-mineur. Uh, Mozarts werken, uh, verzei K-5-11. En daaruit gaan wij draaien het Andante. Het is uh, op piano gespeeld door Anne Kwevelek. Oh, nu wordt er weer een aanslag gepleegd op mijn uh, Franse taalkennis. Die niet zo erg groot is. Maar goed, we gaan een poging maken. Anne de Pellegrinage. De premier année. Suisse, oftewel Zwitserland. En dan met name over het uh, Wallenstadmeer. Het is geschreven door uh, Frans Liest. En het wordt op piano uitgevoerd door Nelson Freire. Johan Sebastian Bach, dat is muzikalische opfer, oftewel uh, het muzikale opfer, offer moet ik zeggen. Um, het stuk is overgezet uh, door Anton Webern, dat was een wat modernere componist, maar die heeft het stuk overgezet voor orkest. Oorspronkelijk is het natuurlijk een piano uh, stuk een verhaal. Maar uh, ja, transcriptie, transcripties maken, dat, uh, dat kon dus. En dat werd ook veel gedaan. In dit geval dus door Anton Webern. En we gaan luisteren uit het muzikale offer uh, naar de Fuga uh, Richard Cata. En dat wordt uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker. Ook niet de kleinste. Uh, onder leiding van Pierre Boulet. Ook niet de kleinste. Ook wel uh, heel erg apart, deze transcriptie van uh, Von Webern van deze prachtige fuga van Johann Sebastian Bach uit het, het uh, muzikalische opfer um, De fuga uh, Richard Cata, dus en uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker met Pierre Baudet als dirigent. Georg Philip Telemann, dat is de volgende uit het baroktijdperk. En van hem gaan we de Italiaanse aria draaien uit de suite in A mineur. Uh, de fluit wordt bespeeld door een grootheid op dit gebied uit het verleden, Jean-Pierre Rampal. En die gaan we nog wel meer horen deze uitzending. Het orkest staat helaas in de gegevens niet vermeld.